Vier astronauten zijn aangekomen in het ruimtestation ISS. Het team bestaat uit twee Amerikanen, een Franse en een Rus. Ze blijven acht maanden in het ruimtestation... om onder meer onderzoek te doen naar bacteriën en microben. Het team vervangt de astronauten die vorige maand eerder terugkeerden naar aarde... vanwege een ernstige medische aandoening bij een van de astronauten. Wat er aan de hand was en hoe het nu gaat met diegene is niet bekend. Een patiënt van het Flevo ziekenhuis in Almere is besmet met schurft. Het gaat om een zeer besmettelijke vorm van de huidaandoening. De patiënt is geïsoleerd en wordt apart verpleegd. Er zijn vooralsnog geen andere besmettingen vastgesteld. Patiënten en medewerkers die in contact zijn geweest met de besmette patiënt... worden geïnformeerd over onder meer een preventieve behandeling. Schurft wordt veroorzaakt door de schurftmeid. De belangrijkste klacht is jeuk. In het Duitse Leverkusen-Schlebusch is de carnavalsoptocht gisteren korte tijd stilgelegd, omdat er mogelijk een wolf in de buurt was gezien. Er waren me meerdere meldingen over een dier, wellicht een wolf, en daarom werd het zekere voor het onzekere genomen. Na overleg met onder meer de dierenarts concludeerde de politie dat het dier geen gevaar vormde. Daarom kon de carnavalsoptocht in de Duitse plaats na ruim een uur worden hervat.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 Is geweldig dat jullie weer hebben afgestemd op ZFM Jazz, het wekelijkse jazzprogramma live vanuit Zandvoort. Vandaag gepresenteerd en samengesteld door een enigszins verkouden Mr. Brightside, Edward Rauhorst. Um, vanochtend, aflevering 2 van het thema All in the Family, waarbij ik dus speciale aandacht geef aan bands die bestaan uit één of meerdere familieleden. Aflevering 1 richtte zich op broers en zussen. Vanochtend kijken we wat verder in de familiaire sferen. We begonnen met vader en zoon van Bavel op de Steinway Piano... Um, van het album Generations, van een uh, nou, jaar of twintig uh, bijna geleden. Uh, het begin van de carrière van uh, Sebastiaan van Bavel. Uh, met natuurlijk uh, op uh, die LP ook nog wat andere mensen. Je hoorde nu alleen uh, pianospel, maar op uh, dat album. een geweldig album doet ook mee. Clemens van der Veen op bas en uh, Chris Strik op uh, drums. En het nummertje wat je hoorde, ja, een beetje New Orleans NOLA klanken, way down south. Um, gaan we verder met nog een vader-zoon combinatie? Swinggitarist Bucky Pizzarelli. En zijn zoon, tevens gitarist John Pizzarelli. Tezamen een powerful uh, duo in de mainstream jazz, die uh, gezamenlijk een dozijn uh, albums opnamen. Um, Bucky werd uh, professioneel muzikant kort na de Tweede Wereldoorlog... en uh, trad op met mensen als Oscar Peterson, Benny Goodman en Antonio Jobim. En Zijn zoon John brak door in de jaren 90 en was, is, vaak te horen in een trio-setting... samen met de jongere broer en de minder bekende bassist Martin Pizzarelli... Of zelfs als uh, begeleider uh, van zijn vrouw... dus uh, de vrouw van die John Pizzarelli-zangeres Jessica Molaski. <tiek> maar we gaan nu dus luisteren naar vader en zoon Pizzarelli... Bucky en John Pizzarelli in het welbekende On Green Dolphin Street. Yeah. speciale warm welcome to our fans across the globe. In particular, the listeners in the democratic and sovereign island of Taiwan. Many thanks again for uh, tuning in. It's really appreciated. Um, Green on Dolphin Street van het album Family Fugue door Bucky en Johnny Pizzarelli werd gevolgd door nog een vader-zoon combinatie. De saxophonist en <coughs> big band leider Sir John Dankworth die was een belangrijk figuur in de Engelse jazz scene na de Tweede Wereldoorlog. Hij be de, begeleidde ook dikwijls zijn vrouw, de welbekende Dame Cleo Lane. Hun zoon, Alec Dankworth, die bekwam zich op de bas... en maakte samen met zijn vader enkele platen voor uh, de dood van uh, John Dankworth. En daar hoorde je... Uh, een nummertje van, van een van die platen, JD80 heet die plaat uit 2008, kort voor de dood van John uh, Dankworth. Uh, en het nummertje Zodiac met dus uh, Alec Dankworth op uh, bas en uh, in dit geval op sopraan, saxofoon, uh, John Dankworth. Um, uit het huwelijk tussen John Dankworth en Clio Lane... Kwam niet alleen uh, Alec Dankworth voort. maar ook, zijn, ook een dochter Jackie. die in de voetsporen van haar moeder uh, stapte. en dus zangeres werd. En uh, daar ga je zo dadelijk naar luisteren. haar uitvoering van uh, Cole Porter's In the Still of the Night. van het album It Happens Quietly. met uh, opnieuw Alec Dankworth op bas. en dan, ik geloof, Malcolm Edmonstone. Uh, op piano uh, jackie dankworth in de still of the night of the night While the world is in slumber Jackie Dankworth in de still of the night in een arrangement van haar vader John Dankworth. Brengt ons bij een andere uiterst getalenteerde jazzfamilie uh, uit Israël, de Cohens. De jongste, Avishai, is trompetist. De middelste, uh, Anat, is klarinettiste. En de oudste, Juval, is saxofonist. <coughs> en samen hebben de drie Cohens meerdere albums uh, opgenomen. Individueel hebben vooral Avishai en Anad, uh, Anad internationaal uh, succes uh, verworven als zelfstandige bandleiders. Hier uh, ga je luisteren naar hun uitvoering van het welbekende, van het klassieke uh, Tiger Rag, te vinden op hun album Family, de drie Cohens de Three Cohens. van het album Family uit 2011. Hun uh, uitvoering, vertolking van de Tiger Rack. Liedgitarist Stogelo uh, Rosenberg is een belangrijke vertegenwoordiger... van de Gypsy Jazz en uh, wat die meer zei... in combinatie met zijn neven Nonny op uh, bas en Noosh op, uh, op uh, rhythm guitar. Daar gaan we zo dadelijk naar luisteren met een... Uh, Speciale glansrol voor Toets Tilemans in het nummertje Bolero Triste. Uit 2001 komt dat van het album Suenos Gitanos. Het Rosenberg trio featuring Toets Tielemans. <middel _> grootste talent in de uitgebreide Sigeuner Jazzfamilie Rozenberg is waarschijnlijk Jimmy, de gitarist, een andere neef van Stogelo. Zijn talent van die Jimmy ging bijna ten onder aan een leven vol uh, drank en drugs, maar hij lijkt er de laatste jaren weer bovenop gekomen. Hier was hij te horen in een opname uit een uh, vrij ver verleden... met zijn jongere broer Nomi Rosenberg, ook op uh, uh, gitaar... en Swijn Arboestad op uh, bas... met een uh, uh, nummer getiteld Made for Wesley... van het album Trio uit uh, 2004. De bekendste jazzfamilie uit New Orleans is ook waarschijnlijk de Marsalis-familie met Winton, Del Jason, Brentford en Wyland Alice, de vader, de pianist. Het botte niet alles altijd tussen die broers, met name tussen, niet tussen die Brentford en Winton. Dus opnames met de gehele familie zijn vrij beperkt. Ik heb vandaag gekozen voor een opname met patriarch Alice. En Brandford, de saxofonist op sopraan sax... in hun uh, uitvoering van het uh, welbekende uh, Maria. En dat komt van een album, Loved Ones. Alice en Brandford, Marsalis uh, uit midden jaren 90. Het fraaie uh, geluid van Brentford Marsalis. En op piano zijn vader, Alice Marsalis. Over pianisten uh, gesproken. Vanmiddag is er in de krocht, de gerenoveerde krocht. het uh, openingsconcert van de nieuwe krocht, zeg maar. Uh, door uh, Dado Moroni, uh, de pianist uit Italië. met Frits Landesbergen op drums. en uh, Joris Tepe op uh, de vermaden uh, bassist. op bas, dus Joris Tepe. Um, er is ook de inwijding van de nieuwe uh, vleugel vanaf twee uur. Dus het concert begint om half drie heb ik begrepen. Het is uitverkocht. Maar voor degene die uh, de kaartjes hebben weet het te bemachtigen. Wees er op tijd uh, bij. En uh, ja, ga die inwijding van de nieuwe uh, vleugel... als mede de gerenoveerde krocht dus uh, meemaken. Uh, wat betreft... Uh, de agenda voor de volgende concerten in maart, april, mei. Kijk even op jazzinzandvoort.nl. Maar de concerten beginnen altijd om half drie op zondagmiddag. Um, een van de meest bijzondere acts in de jaren 80-90 kwam uit Frankrijk en was... Uh, Pianist Michel Petrucciani... die niet alleen opviel vanwege zijn kleine postuur... het gevolg van een erfelijke aandoening... maar vooral door zijn fantastische uh, lyrische pianospel. Voordat die Michel Petrucciani echt internationaal doorbrak... trad hij voornamelijk op in een uh, in, in trio-verband... met zijn broer Louis op bas en zijn vader Tony op uh, gitaar... Zijn uh, vader, Tony, was altijd erg bezorgd... om het wel en wee van zijn gehandicapte zoon... die op uh, een gegeven moment uh, ging dat ervaren als heel beklemmend... en ervoor koos letterlijk en figuurlijk op eigen benen te gaan staan in Amerika... en daar een uh, loopbaan op te bouwen. Maar nu ga je dus nog luisteren naar het trio Petruciani. Michel Micho uh, Petrucciani op Piano, Tony... ...op gitaar en zijn broer Louis op bas... ...met het nummertje Corcovado van Antonio Carlos Jobim... ...van uh, het album Damn That Dream uit uh, begin jaren 80. of Jazz Van de van Clemens van der Veen, de bassist, viel haar aan het begin van, de, van het programma. Naast de gebroeders Beets is er nog een andere bekende groep bestaande uitbroers in de moderne uh, Nederlandse jazz scene. En dan heb ik het dus over de gebroeders van der Veen. Clemens op bas, Paul op, uh, Paul op sax, Matthijs op drums en Mark op piano. Het zijn behoorlijk verschillende persoonlijkheden met heel verschillende muzieksmaken. Maar de liefde voor Dave Brubeck delen ze allemaal. Blue Rondo à la Turk hoorde hier op het album van het album uh, The Fane Brothers Play Dave Brubeck. Um, vorig jaar, ja we zitten bijna tegen het einde, dus ik heb nog uh, een paar minuutjes. Vorig jaar overleed op 98-jarige leeftijd uh, Gitarist uit Chicago, George Freeman. De jongere broer van tenorsaxofonist Von Freeman en drummer Eldridge Freeman. Uh, George Freeman was vooral een lokale legende in Chicago met zijn funky, swingende en lyrische gitaarspel. Uh, hier ga je nog uh, wat klanken horen. Uh, van It's All in the Game van New Improved Funk uit 1974. Met ook uh, Von Freeman zijn broer dus op uh, sax als we dat nog halen. Tenminste, tot zo na het nieuws.